Volgens de SGP worden huidige studenten door de regeling overvallen kunnen ze weinig doen om eraan te ontkomen. De SGP wil een overgangsregeling, maar daar lijkt het kabinet niet voor te voelen. In Abidjan, in die voorkust, hebben troepen van de gekozen president Ouattara de residentie van zijn rivaal Bakbo ingenomen, zegt een woordvoerder van Ouattara. Hij zegt niet te weten of Bakbo aanwezig was. De dagen van Bakbo lijken geteld. Gisteren hervatten troepen van Batara hun opmars in Abidjan. Helikopters van de VN en Frankrijk vielen militaire basis van Bakbo aan en vuurden raketten af bij zijn residentie. Volgens de militaire leider van Batara zal het nog zo'n 48 uur duren voordat ze de stad volledig in handen hebben. In Haiti heeft de zanger Michel Martelly de presidentsverkiezingen met een overweldigende meerderheid gewonnen. In de tweede ronde tegen de juriste Michalan Maniga kreeg hij bijna 68% van de stemmen. Na de bekendmaking door de kiescommissie barstte een volksfeest los. Martelly, die bekend werd als Sweet Mickey, heeft geen politieke ervaring. Vooral onder jongeren is hij erg populair. Hij heeft gratis onderwijs en andere radicale veranderingen beloofd. Als president wordt hij mede verantwoordelijk voor de besteding van miljarden aan hulpgelden. Na de aardbeving van januari vorig jaar is 7 miljard euro toegezegd. Het weer overwegend bewolkt en droog bij temperaturen rond een graad of 5. Later vandaag meer bewolking en in het noorden wat regen. Temperaturen tussen de 11 en 16 graden.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 Ritme, ritme van ZFM CFM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 Worden der de wereld beroemd? Dan maken we nog meer van dit soort Bussen dingen. De wereld. Dan komen we een villa en ja. Nou, een villa en een jacht. ja, vind ik trouwens ook weer niet nodig. Beroemd niet. Maar het is duur. Nou ah, ja, herman. Ja, Zit er meer in de rommel duet? de Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Ah, ja, en... Sorry, maar dit vind ik echt niet van een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, begin. Ik vind romantiek, best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik nou echt wel Wij zijn het hè? en de tang. Betaal maar de romantiek, er bestaat toch helemaal Een vaasjes en een vries. Dat kost me in mijn hand vol geld. Jij landaard. bent de schrikdraad ik rent de waarop ik vies. de ik ben de Hierop. kip, jij bent nou, de. Pil. In ik ben de paus, jij bent he. de pil. De Wij zijn een doedelzak in Tirol. Dat soort jij bent Bertien ja, ik ben een viool. Ik ben de steen, jij bent de nier. De snor. Jij bent Amstel, ik ben ja. bier. Ik wil een reclame zitten maken, ik het klavier een leek een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 a lot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 Everybody is trying to get down to the